Brothers, and let me let you down. Dit is lokaal De omroep voor Goorle en Riel. Zometeen een nieuwe, het houdt niet op. Maar nu eerst het nieuws van 7 uur. Hier is Erik van Vliet. Dit is het regio nieuws. Afgelopen donderdag werd de Ireen Wurst-trofee uitgereikt aan de 22-jarige voetbaltalent Sam Lammers. Hij speelt bij PSV in Eindhoven. Het is de zesde keer dat de gemeente Goorlen deze prijs uitreikt aan een sporter die met zijn of haar sportprestaties een positieve uitstraling heeft op de Goorlense samenleving. Sam Lammers werd uit acht diverse nominaties door de jury unaniem verkozen vanwege zijn prestaties op professioneel en landelijk niveau. Hij ontving de prijs op de plaats waar hij als vijfjarige zijn voetbalcarrière begon, bij sportvereniging VOAP in Goorlen. Hij speelde van 2002 tot 2005 voor de Goordense voetbalclub, die deze week ook een feestje heeft. Ze bestaan namelijk 90 jaar. Tijdens het voetbalcafé dat FOAP organiseerde in het kader van 90 jaar jubileumfeest ontving Sam Lammers de prijs uit handen van de meest succesvolle Olympiër en Goordense Irene Wust. De prijs bestaat uit een beeldje van Irene Wust, een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro. Er zijn al wat meer goorlijke sporthelden. Eerdere winnaars waren onder andere Noortje en Brechtje de Brouwer in 2017, Timo Rozen voor het wielrennen in 2015, Eefje Muskens badminton in 2013, Marleen van Iersel in 2011 voor het beachvolleybal en Grim Fuisters voor judo in 2009. De man die eind vorige maand werd aangetroffen met schotwonden langs de N65 bij Haren is inmiddels weer thuis. Hij heeft nog wel last van de verwondingen, zo zegt een woordvoerder van de politie. De achtergrond van de schietpartij blijft nog steeds mysterieus, zo zegt het gezag. De politie wil verder ook nog niks kwijt over het incident wat toen plaatsvond. Op de hoogte van de Heideweg bij Haren werd een 24-jarige man uit Tilburg met een schotwond aangetroffen in zijn auto. De man die de auto bestuurde bleek geraakt in zijn rug en is ook met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto was fix beschadigd. De politie is bezig met het onderzoek en wil in het belang van het onderzoek nog geen antwoord geven op bepaalde vragen. Zo is niet duidelijk of er bewust op de man geschoten is of dat hij per ongeluk geraakt is. En de politie is ook nog op zoek naar verdachten in deze zaak. Tot zover het regio nieuws. Ah, oké. Okay. Geen weer. Ah, oh, dat weet ik zo dus meteen wel, ja. Is goed. Ja, zometeen. Ik ben weer terug van vakantie, dus het is altijd de vraag: zou ik het nog kunnen? Zou ik het nog kunnen? Radio maken. Daar gaan we zo meteen achter komen. Zometeen. Na zeven uur. Een nieuwe het houdt niet op. En de vraag is natuurlijk. En hoe laat begint jouw weekend, Maarten? Nou, ik zit nog midden in de vakantiefiron, dus... Uh, gaat goed komen. Uw naam op deze plek. Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokale omroepgolden.nl. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Het is weekend, we zijn officieel begonnen! Lokale Omroep Gorle, de omroep voor Gorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl Goedenavond, Tonight. dit is tot 9 uur. Het houdt het niet het op, houdt niet het op, houdt op het met Maarten op. van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. You here. You show the fight. No, my, my We maar gewoon even een, een albumtrekje van ze. Het was nog voor uh, rumors van het album, uh, tiende album Fleetwood Mac heette dat. Monday morning op uh, Friday night. Goedenavond, welkom bij een nieuwe Headhouding Top. Het is 16 augustus 2019. 7 over 7 precies. Goedenavond, welkom bij een nieuwe Top. I'm back. En het is officieel weekend. Aflevering 131 vanavond is het geheel bewolkt. Maar blijft het nog een uh, tijd droog. Later. Op de avond neemt de kans op regen in het hele land toe. Nou. Iedere keer vraag ik mezelf weer af als ik dan terug ben van vakantie. Zou ik het nog kunnen? Ja. Je weet het niet, hè? St voor hetzelfde geld ben ik in één keer vergeten waar al die knoppen zitten. welke knop ik in moet drukken. Ik weet het niet. Het kan zomaar gebeuren. En in één keer een blackout hebt of zo. Maar tot nu toe gaat het goed. Komende drie uur tot tien uur vanavond. Het houdt niet op op de lokale omroep koren. Ik was er even tussenuit. Even aan de oplader. Even aan het, aan het infuus. Uw disjockey. Um, Kroatië. Twee weken. Uh, alleen maar mooi weer gehad. Op één uh, dag na. En uh, nou, heel erg uh, relaxed teruggekomen eigenlijk. En nog eigenlijk helemaal niks nuttigs gedaan. Of dat, nou, dat kom, misschien dat dat de drie, komende drie uur dan komt, maar ik weet het niet. In ieder geval uh, fijne vakantie gehad. En uh, nu weer dus een uh, nieuwe, het houdt niet op. Uh, en uh, campinghouder John Deben, hij uh, keek vreemd op toen, uh, toen de afgelopen week een zelfgebouwde trike uh, voorbij uh, kwam rijden op uh, zijn camping, Camping Le Gallo Romain in Frankrijk. Eigenaren van het bijzondere kampeermiddel zijn uh, Hans Sprong en zijn vrouw Connie. Ja, ik dacht het Connie, maar het kan dus wel. Uh, hij bouwde de trike 16 jaar geleden en heeft de machine voorzien van een 2 liter Subaru motor. De huisje heeft hij ook zelf gebouwd. Samen hebben ze al uh, vele delen van Europa bezocht. Uh, ik zie ook de afbeelding erbij. En dat ziet er inderdaad uh, raar uit op het uh, op zak gezet op zijn zaks gezegd. Um, en um, om de verkoop van lachgaspatronen en drugs tegen te gaan, heeft de gemeente Hilvarenbeek tijdens het dancefestival Decibel een ventverbod uh, ingesteld. Dat hebben ze uh, in uh, de omgeving van het festivalterrein, is dat. Dus wie betrapt wordt op het verkopen van lachgas, die krijgt direct een boete. Komend weekend dan uh, vindt op het evenemententerrein van de Weekse Bergen de 18e editie van Decibel Outdoor plaats. En het is voor het eerst dat het festival twee dagen duurt. Het is... Uh, Festivalweekend, Lowlands is ook bezig. En uh, de Tilburg ten Maas. De Tilburg ten Maas heeft een beschermde status gekregen. Dit betekent dat er op de dag van het uh, hardloopfestijn geen andere grote evenementen in de stad mogen plaatsvinden. Uh, nou, dat betekent bijvoorbeeld dat uh, voetbalclub Willem II dan geen... Huiswedstrijd speelt. Uh, die toezegging die heeft uh, directeur Henk van Dormalen... van het Tilburgse Stadsbestuur gekregen. Hij maakt uh, dit bekend aan de vooravond van het evenement... dat in het weekend van 1 september uh, plaatsvindt. En deze status die is absoluut belangrijk voor, uh, voor ons. Dat zegt hij. Ik vraag me dan af... als je, als je dan uh, zo'n marathon loopt... Hè, die Tilburg ten Maas... heb je dan nou ook enorme blaren op, uh, op je voet... Uh, Net zoals bij de Vierdaagse, kun je dat ook krijgen van, van hardlopen bijvoorbeeld. Vraag ik me af. In ieder geval uh, over uh, zeer voeten gesproken. Ik was uh, afgelopen, op vakantie, afgelopen week op vakantie. Ik denk dat ik, nou wat zal het zijn? Misschien wel dertig muggenbulten terug uh, meegenomen. Dat is niet normaal. Zoals Phil Collins zou zeggen. In mijn voet is na die. Mijn voet is nadergloten, ja. Niet normaal, wat een, uh, wat een muggen daar allemaal. Uh. Maar goed, um, ik merk je niet. Maar uh, welke plaat wil jij horen? Vraag je je favoriete plaat aan. 013 54 of facebook.com slash smatenlog. 013 54 of facebook.com slash smatenlog. Ook de zomerhit in Kroatië ben ik inmiddels achtergekomen. Medusa en Good Boys, Peace of Your Heart.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 Don't just finish cleaning up your room. Let's see that dust guy with that broom. Get all that garbage out of sight. Or you don't go out Friday night. Yak. Don't go back. You just put on your coat and hat. The cat, the, cat, the cat Don't call back Jackedy Jack, Jackedy Jack, Jackedy Jack, jackety jack, jackety jack. Jackety jack, jackety jack, Man, dit is oud zeg. Dit komt uit uh, 1958, is van uh, The Coasters, rock roll uh, bandje. die Jack werd uh, nummer 1 in uh, Amerika, in ieder geval in de R&B charts. En het heeft ook een week op nummer 1 gestaan in uh, de top 100 poplijst daar van uh, Billboard. De uh, coasters, Jackety Jack en daarvoor... Uh, een van de zomerhits van 2019. Zo gaat hij in ieder geval de boeken in. Medusa en uh, The Good Boys. En Peace of Your Heart. Goedenavond, het houdt niet op. 16 augustus 2019, kwart over zeven. Ja, het, uh, het, het, het, En hop, hè? Tilburg. Tilburg is weer een, een veldmeijertje rijker. Want de, Tilste, dit, of de Tilburgse kunstenaar... duikt uh, op veel plekken in de stad op. Gewoon in het algemeen. Zo maakte uh, Erik Veldmeijer de immense Homer Akira op de uh, Hall of Fame in de Spoorzone. Ja, sinds vandaag uh, uh, prijkt daar ook aan de ringbaan Noord een muurschildering van zijn hand. Het Is gebaseerd op het, uh, op het werk van Vincent van Gogh. Het ontwerp van uh, gravity-kunstenaar Veldmeijer, zijn artiestennaam uh, van, uh, van Veldino, zo heet hij dan het echt. Is gebaseerd op de zonnebloemen van Van Gogh en uh, toont een meisje in een jurk. Haar hoofd is een, een grote zonnebloem, vertelt Veldmeijer. En uh, haar jurk heeft een, een patroon van zonnebloemen. Het meisje houdt zich in leven door zichzelf met een gieter water te geven. Dat is wel een mooie uh, ja, kunst. kunst ja. De schildering maakte onderdeel uit van uh, project Zuidlijn, waarin, uh, ja, waar, waar, waarbij... In vijf Brabantse steden een Van Gogh muurschildering wordt gemaakt. Overigens verscheen aan de Kofferseweg eerder dit jaar ook een schildering die is gebaseerd op Van Gogh. Paul de Graaf die maakte dat werk bij de woning op nummer 66. Heb je dit weekend niks te doen? Ga lekker muurschilderingen kijken. Zou zo maar kunnen. Um, een weekendplaat, welke wil je horen? Je mag hem uh, nog tot 10 uur vanavond aanvragen. Um, doe je heel simpel. 013541344 of facebook.com slash maartenloog. Uh, en dat is een uh, nou, redelijke naam, dank daarvoor. Deze plaat, die kwam 10 uh, jaar geleden kwam hier de top 40 binnen. Ja, 2009, week 33 hebben we het dan over meisje waar we tegenwoordig niet meer zo heel erg veel van horen. Maar toen wel wat hits op de naam uh, scoorden. Lilliannen en Not Fair. Is that all so dumb and immature? Just one thing that's in we De van de band Elbow is dit. Eerste voorproefje van het uh, nieuwe album. wat op 11 oktober 2019 gaat verschijnen. Giants of All Size, zo gaat het heten. Dit is de single. Een paar weken terug komt die uit. Dexter and Sinister. En daarvoor uh, Lily Allen. Het was uh, inderdaad Lily Allen. Not fair. Um, ja, we, we hebben nog twee minuten. Hè? We hebben nog ruim twee minuten tot het, uh, tot het weerbericht. We doen, doen nog even een kort rokje. Want ja, dames, die korte rokjes, die kunnen nog net. Dus dan doen we ook gewoon muzikaal een kort rokje nog even. Exact 2,5 minuten, en dan uh, kunnen we gewoon door naar het weerbericht. De Von Bondies. Come on, come on. Rockplaatje van uh, 15 jaar terug uit 2004. Toma, toma, toma. Another state, these deep wounds don't heal so fast can't hear me croon. over million that speak no truth. Over time gone by, now is through. Van Bondis Come on, come on, 15 jaar geleden. Ja, Best wel een uh, redelijke rit. Zeker in de alternatieve hoek. Uh, come on, come on, uit 2004. En hey, kijk eens op de die, klok. Die, het is exact die, half wacht, acht. Het ongelooflijk. Wat een, wat een wacht, tijd, wacht, wat een schema. Wacht, dit is het weekend. Wacht dus eens. Weer, weer, weer, weer bericht. Het weekend. Wacht eens. Dus weer bericht. Wat gaat het worden de komende twee dagen? Nou, vanavond is het in ieder geval geheel bewolkt. Maar blijft het nog een tijd droog. Later op de avond neemt de kans op het regen in het hele land toe. Komende nacht blijven we te maken houden met perioden met regen. Het Zuidoosten kan een tijd uh, ja, droog blijven en valt het af en toe wat neerslag. Morgen, dan is het in uh, de ochtend bewolkt en trekken buien over het land. Er zijn ook korte, droge perioden en geleidelijk worden deze wat langer. In de middag kan de zon af en toe schijnen. Ook dan kunnen we een aantal buien verwachten, vooral in het binnenland. Met 21 graden in het noordwesten tot 23 graden in het zuidoosten... hebben we hele normale temperaturen voor augustus. In de avond neemt de kans op regen toe en zondag, ja zondag dan... dan de dag grijs en vooral in het zuiden, midden en oosten kan het in de vroege ochtend nog een tijd regenen. In het westen en noordwesten zijn droge perioden en komen enkele buien voor. En later in de ochtend zijn ook in de rest van het land droge perioden. Nou, in de namiddag, dan komen we verspreid over het hele land bij en voor. Af en toe kan de zon schijnen, maar over het algemeen zijn er veel stapelwolken. Het wordt 21 of 20 wa, wa, wa, wa, tot 21 wa, wa, wa, wa, graden. Kijk, Dit is een weekend, wacht dus weer, weer, weer bericht. Ja, welke plaat wil jij horen? Vraag hem aan 013 524 1344 of facebook.com slash matelog. Dit zijn de Bee Gees. And you should be dancing. Flying to the Times, daar kwam het vanaf in 1987. Titeltrek titeltrack zelf stond er natuurlijk ook op. Maar ook uh, If I Was Your Girlfriend, I Could Never Take The Place Of Your Man, The Cross. Maar ook deze. Uh, klein heertje voor Prince. You Got The Look, hoor je niet zo vaak. Maar uh, ja, leuk, leuk, weer eens gedraaid. Daarvoor de uh, Bee Gees en You Should Be done Dancing. Bijna, hè? Bijna. Ja, en dan uh, het opmerkelijke nieuws. Nieuws ook wel uh, in de categorie... Waarom zou je dat doen? Ja, onder andere bijvoorbeeld: um, waarom zou je in godsma, godsnaam een auto kopen voor 6 miljoen euro? Ja, nou het gaat hier wel om een zeer bijzondere Aston Martin DB5 in zeer goede staat. Die is namelijk gebruikt voor de promotie van uh, James Bond film Thunderball. Hij heeft op een uh, veiling dus 6,4 miljoen dollar, dat is eigenlijk omgekeerd 5,8 miljoen euro, opgeleverd. Dat is een record voor een James Bond auto. Het model is een van de drie overgebleven Aston Martin DB5's... die door het productiebedrijf van de James Bond films werden besteld... en voorzien van alle gadgets die het personage Q heeft geïnstalleerd. auto uit de 65 is niet te zien in de film... maar wel voorzien van echt werkende snufjes die 007 nodig kon hebben. Zoals roterende kentekenplaten, compartimenten... waaruit spijkers of olie op de weg geworpen kunnen worden... en bandensnijders in de velgen. Dat is wel een mooi dingetje inderdaad. En nu we toch uh, lekker bij de veiling zitten. Er is ook iemand die heeft uh, een paar hardloopschoenen uh, ja, gekocht op een veiling. Heeft er een koorbedrag uh, opgeleverd van 392.000 euro. Maar ja... Een paar uh, hardloopschoenen hardloop euh, heeft woensdag op een dus in New York een recordbedrag opgeleverd. Een uh, nog onbekende koper had bij Veilinghuis Stadtebaais. Ruim 392.000 euro over voor de schoenen uit 1972. De Moonshoe, die is ontworpen door Bill Bowerman, de medeoprichter van Nike. Het was uh, eigenlijk de bedoeling dat honderd paar zeldzame schoenen onder de hamer zouden gaan, maar dat ging niet door. Andere sneakers zijn al voor de veiling verkocht aan de Canadees Maas Nadal, die uh, zijn wil. Stellen. Hij betaalde ruim 760.000 euro voor de collectie. Het vorig recordbedrag dat op een openbare veiling voor sneakers is betaald stamt uh, voor zover bekend uit 2017. Toen leverden een paar schoenen van het merk Converse in Californië ruim 170.000 euro op. Die waren toen uh, door basketballer Michael Jordan gedragen tijdens uh, de Olympische Spelen in uh, 1984. En ook uh, ja, wat minder nieuws, ook meestal in dit item. Want ja, de politie is uh, bij het aanhouden van een 35-jarige vrouw in uh, de McDrive in het Twentse Oldenzaal. Door haar minderjarige dochter bekogeld met etenswaren en een milkshake. Ja, de moeder in kwestie die, die zat dronken achter het stuur. En we zetten zich ook bij uh, de arrestatie. De agenten die spraken de bestuurder in eerste instantie aan omdat de eigenaar van uh, de auto waarin ze reed, volgens het politiesysteem, twee jaar geleden overleden was. De bestuurder werd hierop aangesproken en gaf aan dat de auto van een vriend was. En tijdens dit gesprek kregen wij het vermoeden dat zij onder invloed was van alcohol. Al dus uh, de politie. Nou, vreemd nieuws uh, allemaal. Uh, tot zover het, uh, het nieuws uit onze wekelijke rubriek. Waarom zou je dat doen? Zelfs na de vakantie weer, sta ik weer helemaal uh, versteld van al dat opmerkelijke nieuws. Uit de 90s is het Underworld en Born Slippy. De rest van uh, de Alabama Shakes, die gaat het nou solo proberen. Minste, die doet het gewoon solo. Man, wat een, wat een song. Dat is een beetje de soundtrack uh, van mijn uh, vakantie. Onder andere deze. Prachtig, prachtig. Heel mooi liedje. Met een mooi speeldoosje er ook in. Uh, Britney Howard, z'n dus van is uh, bij mij Shakes. Gaat het nu uh, solo doen. Uh, haar uh, debuutalbum, solo album, komt uh, 20 september uit. Jam gaat dat het heten. Dit uh, is uh, een uh, fijn voorproefje. Dat, uh, dat sowieso. Underworld daarvoor met uh, Born Slippy. Een echte klassieker uit uh, de 90s. Van de 90s naar het heden, nu terug naar de 70s. We gaan even disco, uh, disco-tour uit. Kennen we ze nog? Surround, Love in C minor. Instrumentaal nummer was dat. De taal die we allemaal spreken, de instrumentaal. Alleen, ja, alleen wat gehijkt zat er inderdaad uh, in, maar goed. de poepie. Maarten, welk liedje kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Mammon, number 5. Lijkt me prima, plaat ook Maarten, Maarten van Hout. Maarten van den Hout uit Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal Pi. piep. Pie. Zo'n goede gozer die, die Maarten. Het houdt niet op. Grandes spektakel. Zo, kijk, het programma wel vol. It was a night. Oh, what a night it was, it really was Such a night The moon was bright Oh, how bright it was, it really was Such a night The night was alive with stars above Oh, when she kissed me I had to fall in love It was a kiss, Oh, what a kiss it was! It really was such a kiss. Oh how she could kiss, oh what a kiss it was! It really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. But I gave my heart to her, sweet sorrel. Such a night Came the dawn And my heart into love And the night was gone But I'll never forget The kiss of the kiss In the moonlight Ooh, such a kiss Such a night It was a night Oh, what a night it was, it really was such a night. Came the dawn, and my heart in her love, and the night was gone. But I'll never forget to the kiss, to the kiss in the moonlight. How will I remember? I'll always remember that night. Oh, what a night it was, it really was such a night. When the kiss, I had to fall in love. But I gave my heart to her and she's sore How will I remember I'll always remember Oh, that night, who thought I'd know it was, it really was such a night When we kissed, I had to fall in love While she's gone Gone, gone, yes yeah, she's gone, gone, gone Came the dawn, dawn, dawn And my love was gone But before that dawn Yes, before that dawn And before that dawn Ooh, ooh, ooh Oh! Yeah, yeah, oh, oh, oh, oh. De drummer die uh, struikelt nog over zijn drumstel op het einde. Elvis Presley. Ja, Netflix gaat een animatieserie maken rondom Elvis Presley. De streamingdienst is, is uh, bezig met uh, Agent King... waar de rock'n'roll-artiest uh, te zien is als spion. fictieve versie van Presley werkt buiten zijn artiesten bestaan... ook voor de geheime dienst... en helpt zijn land in uh, de hoedanigheid van spion door te strijden... tegen donkere krachten, zo schrijft de uh, Hollywood Reporter. De dag uh, dat het precies 42 jaar geleden is dat uh, Presley overleed. Elvis Presley, het was such a night... Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel. Daar volgt Throne in Love in C-minor, zometeen na het nieuws van 8 uur met Erik van Vliet. Het tweede uur gaat u niet op, hou me hier, hou hem achter, hou hem scherp. Dit is het regio nieuws. Elke woensdag van 7 tot 8 zendt de Lokale Omroep Goorlen het programma Goolse Kringen uit. Het programma wordt live uitgezonden vanuit de Logstudio in het Jan van Bezouw en is te zien en te beluisteren. Goolse Kringen is het logprogramma over samenleving en politiek. Vanaf het komend seizoen, dat start op 4 september, wil men nog meer ruimte bieden aan verenigingen en andere maatschappelijke initiatieven uit Goorl en Riel. Als u als vereniging iets te vieren heeft, of als u een optreden heeft of een expositie of jubilarissen, of als u gewoon uw vereniging of uw initiatief nog meer voor het voetlicht wil brengen, dan biedt Goolse Kringen u graag het podium. Als u uw vereniging wilt melden, dan kunt u een mailtje sturen naar de eindredacteur. wvandekruis.gmail.com U kunt dan het telefoonnummer mailen van degene die naar de studio komt. Golse Kringen roept dus op. Laat van u horen. Kijk voor meer informatie ook op lokaleomhoekgole.nl Dit was het ja. Regio Oké, okay, dankjewel Erik. Ja, laat van je horen inderdaad. Goals um, Ja, er staat hier nog iemand met een vraag. Nou, zeg het maar weer. Maarten, wat ga je doen jongen? Ja, we gaan heel veel platen draaien natuurlijk. De Music Corner Classic. Op maandagavond van 10 tot 11. De omroep voor Gorle en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgorle.nl. Goedenavond. Tonight. Dit is tot negen uur. Het houdt Het niet houdt op. op. Het houdt met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. Het houdt niet op. <tog> <tog> Ja. ACDC en uh, Highway to Hell, exact 40 jaar geleden toen werd het een hit, 1979, week 33, toen kwam het de, de top 40 binnen. Stond maar liefst, of maar liefst, stond maar vier weken in de top 40, bereikte de 27ste positie, als hoogste positie. Maar uiteindelijk nog een enorme classic geworden, ACDC, of ACDC, zo moet je zeggen. Highway to Hell, 40 jaar oud, ook dat heel dat album, hè? Ook, op de B-kant, die was ook goed, de B-kant. If you want blood, you've got it! Aantal maanden, een paar weken nog gedraaid. Ook een fijn, hele fijne, ACDC ja, heeft zoveel fijne nummers. Goedenavond, welkom bij het niet op Het tweede uur, trek van vakantie. Ik ben gisteren naar de film geweest. Uh, Once Upon a Time in Hollywood. Gisteren dra draaide die uh, voor de eerste keer. De film met uh, in de hoofdrollen Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie. Los van de, die, die grote, de grote drie namen was het niet per se dat ik hem daarom wilde zien. Nee, ik ging mij meer om uh, de regisseur Quentin Tarantino. Dat is zijn, uh, zijn negende film die hij heeft gemaakt. En uh, we kennen hem natuurlijk nog uh, uh, van Kill Bill. Maar nog het meeste natuurlijk van de cultfilm. De klassieke Pulp Fiction. die dit jaar 25 jaar bestaat. En dus er zit ook, um, had ik eerder gezien, voordat ik de film had gezien, een hele gave soundtrack bij. Met allemaal, echt misschien wel 30, 40 nummers uit de jaren 60, uh, eind jaren 60 komen er allemaal uh, voorbij. En dan heeft hij het zo gedaan dat hij net niet natuurlijk de bekende heeft gepakt, maar net de onbekende. Dat vond ik echt heel echt fantastisch uh, verwerkt in de film. Um, Film, heel kort, in het heel kort. Ik heb er even bij gepakt, toch? Het uh, verhaal. Het gaat over uh, acteur Rick Dalton. Uh, die wordt dus gespeeld door uh, Leonardo DiCaprio. Hij is uh, buurman van actrice Sharon Tate en uh, zijn bevriende stuntman Cliff Booth. Cliff wordt gespeeld door Brad Pitt. Zij proberen namen te maken in het Los Angeles van 1969. Een jaar waarin de stad opgeschrikt wordt... door de moorden van secteleider Charles Manson... en die volgelingen. Daarmee kwam ook een beetje het einde aan de Ik Exact 50 jaar geleden, dit weekend, was Woodstock. Maar het kwam een beetje... Trouwens kom ik straks nog op terug, Woodstock. Maar het was een beetje het einde van de hippietijd. Daar gaat die film grotendeels over... Maar het is echt wel een aanrader. Ik zou zeggen, ga het hem zien. Maar er is meer bioscopenfilms, uh, of bioscopenfilms, nieuws. Want uh, de live-action versie van The Lion King... ...die heeft uh, in vier weken tijd meer dan 2 miljoen bioscoopbezoekers weten te trekken. Volgens uh, distributeur Disney is dat een record. Het is niet de eerste keer dat uh, de nieuwe versie van The Lion King uh, records verbreekt. Ook de 500.000 en een miljoen bezoekers werden sneller dan ooit tevoren behaald... En de opbrengst van de film wordt wereldwijd al op ruim 1 miljard euro geschat. Kun je ook heel mooi, mooi, ja, een mooi tabelletje zien op Wikipedia. Als je dan naar de meest succesvolle films gaat, dan staat The Lion King of Zo. Die staat, het origineel staat ergens rond nummer 50. Deze die staat al bijna in de top 10 in zo'n uh, korte tijd. Dus misschien wordt het wel zelfs de ja, meest succesvolle film aller tijden. Zou mij niks verbazen. Um, tot zover het uh, bioscoopnieuws. nieuws doen wij ook gewoon. We zijn voor alles uh, voorzien. Als dus je hier naar dit programma luistert, ben je van alles op de hoogte. Ook van de nieuwste muziek. Dit is uh, de nieuwe van Sam Fender. Will We Talk? Will We Goede vrienden van mij. Earth, Wind and Fire. 40 jaar geleden, 1971, toen kwam het album I Am uit. Wat daar maar op staat: hey. In the Stone. Can Let Go. Uh, Boogie Wonderland met emotions. Uh, Star. Maar ook deze, dus. Dus de albumversie hier. Ik ga die door naar de volgende. Uh, After the Love Has Gone was dit. Uh, in uh, Nederland bereikte die uh, nummer 20 in de top 40. Uh, in Amerika was het wat uh, succesvoller, het. Daar uh, bereikte het nummer twee. Opeens toen Ton uh, M-M-M-M-Mai Sharona van de nek. Uh, maar daar dus uh, nummer twee in Amerika. En uh, ja... Earth and the Fire, die bracht deze, deze ja, plaat als eerst uit. Maar het origineel dat is van een uh, heel andere band, van Airplay. Um, er zijn drie schrijvers die uh, dit nummer hebben geschreven... en twee daarvan die zaten in Airplay, band die maar één jaar heeft bestaan. Dat was 1980. En uh, hun versie, dus eigenlijk het origineel, die kwam, pas, ja, kwam eigenlijk later uit... een jaar later dan uh, die van Earth and the Fire, maar dat is wel het origineel. Het was uh, After the Love Has Gone, daarvoor nieuwe muziek. Het was uh, de nieuwe zin van Sam Sam Fender. Will We Talk? Ja, de festivals uh, die zijn nog steeds bezig. Dit weekend zijn er ook weer een aantal begonnen. Onder andere dus uh, Decibel, maar ook in Biddinghuizen, daar zijn ze er weer helemaal klaar voor. Want sinds vandaag tot en met uh, zondag is er uh, de uitverkochte 27e editie van Lowlands. Volgens mij uh, juch, hè? ook uh, bij, de, bij de log. Die is er volgens mij ook bij. Die, die zal en moet volgens mij Billie Eilish zien, dat kan niet anders. Meteen en palen ook, daar wil ik zo meteen ook nog wel wat van draaien. Uh, hoewel bezoekers sinds donderdagochtend uh, hun tenten konden opzetten en in de avond al konden feesten, barst het festival dus uh, vandaag pas los. Dat is officieel gebeurd. De eerste festivaldag die wordt uh, afgesloten door de staat. Nijmegense rockers die zijn later als uh, vervanners uh, van de Podge Prodigy aan uh, de line-up toegevoegd. Dat had natuurlijk alles met de, ja, te maken met de band. Die blies de show af vanwege het overlijden van uh, frontman Keith Flint. Uh, er staat die komt naar binnen huizen uh, ja, met een speciaal voor Lowlands ontworpen concert. Kijk, dus dat wordt, uh, wordt ontzettend gaaf. Royal Blood staat er ook nog. The National. Franz Ferdinand. New Order. George Maroder zelfs. Ja, en Team in Dus daar ga ik zo meteen ook nog uh, iets van draaien. Ziggy Marley zie ik er nog staan. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Pas bij het weer. Oh ja, en um, Bonehead... Dat is de voormalige Oasis-gitarist, Bonnet, Hij heeft eindelijk na 25 jaar een verzameling ongeziene foto's van de band ontwikkeld. Dit jaar bestaat ook Definitely Maybe, dat de but bestaat ook 25 jaar. Uh, Paul Arthurs, bekend, bekend als Bonhead dus, deelde op zijn Twitterpagina al een paar foto's met de tekst. 25 jaar later heb ik de acht filmrolletjes ontwikkeld. De, collecties, of de collectie waarvan je een paar foto's hieronder ziet bevat onder meer een shot van Oasis terwijl ze backstage uh, staan vlak voor hun eerste optreden ooit in Glastonbury in 1994 uh, dus. Ja, dat zijn gave dingen. En uh, Missy Elliot. Woman on a Mission, Missy Elliot. Zij uh, wordt geëerd met uh, de Euvenprijs bij de MTV Video Music Awards. Zo, dat is een hele mond vol. Tijdens uh, de show op maandag 26 augustus ontvangt de rapper de Michael Jackson Video Vanguard, uh, Vanguard Award. Moet ik het wel goed zeggen, natuurlijk. 48-jarige Elliot, die treedt uh, ook op tijdens de prijsuitreiking, dat maakt MTV bekend via Facebook. De rapper die als uh, Melissa Elliot geboren werd, brak in de jaren 90 door met liedjes als The Rain, Supa Dupa Fly en uh, Suck It To Me. En in Nederland uh, kennen we er vooral van uh, Get Your Freak On, For My People en uh, Work It. Nou, mooi. Fijn nieuws voor uh, Missy Elliott. Um, ja, wil je een plaat horen? Dat kan gewoon. Vraag hem aan. 013 1344 of facebook.com slash maatendog. Zometeen uh, ja, vertel ik... We gaan iets met Woodstock doen. We gaan ook nog iets uh, dus van het thema palen draaien. Heb je zelf nog een verzoekje? Geef hem dan ook door. Dit is David Bowie. Heroes. De omroep voor Gorle en Riel. Logradio. Bij Logradio hoor je het laatste nieuws uit de regio. Blogradio en lokale .nl De plaat. Ja, van de week. Nieuwe week, nieuwe plaat van de week. Hij is terug, Michael Kiwanuka. Eerder dit jaar, toen bracht hij al een uh, nieuw liedje uit. Samen met Tom Misch. dat was Money. Maar nu is er echt een officiële eerste single van het nieuwe album. Zijn derde album. Kiwanuka gaat het, het heten. Heel simpel, zo gaat het verschijnen op uh, 25 oktober. 2019. Dit is de eerste zin daarvan en plaats van de week. Michael Kimanoeka, you ain't a problem. Show me the feeling Ah, oh, you got me wrong if you don't belong live in the trouble Don't hesitate Time heals the pain You ain't the problem I live the lie, love is the crime It's you I believe in No need to blame myself, no need to die I'm only human I'm done, you got to put me on I know you come along Don't hesitate Feels the pain You ain't the problem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 Time heals the pain You ain't the problem Voor het eerst horen. toen was het meteen duidelijk: dit moet de plaat van de week worden. Ik heb hem daarna nog een keer opgezet en daarna nog een keer. Dus... Het was een duidelijke deze week. En zo eindigt hij dan. Michael Kimonooka, You ain't the problem. En daarvoor David Bowie. De albumversie van Heroes. Ja, komende zondag is het zover. Komende zondag om kwart over twaalf. Dan uh, zou Willem II spelen tegen uh, Fortuna zoals tegen Peck. Ja, vermoedelijk uh, dezelfde opstelling. En um, ja, de, Dezelfde opstelling uh, ja, zullen ze aantreden in Sittard als bij de eerste wedstrijd deze competitie in Zwolle, waar ze toen uh, 1-3 winst hadden. Op bezoek uh, bij Fortuna gaat uh, Mario Vroese dus weer uh, op 10 spelen. Dat was vorige week tegen de Vitesse niet het geval. Damiel Dankerlui, die in het uh, openingsweekend van de competitie een schorsing uitzat, kreeg in het thuisduel met de Arnhemmers 0-2 verlies. Uh, de kansen achter de spits. Bij afwezigheid van uh, de geblesseerde uh, Vangelis Pavlidis was het dat het toen vro uh, Vrouzet. Nee, ze hebben allemaal moeilijke namen, die voetballers. Uh, die Zometeen, na negen uur. Ja, na, na half tien. In ieder geval, in sowieso na negen uur. Maar... Dan gaan we allemaal uh, verschillende Woodstock optredens uh, laten horen. Dus echt live opnames ook. Van, uh, ja, van Woodstock, de meest ja, beste Woodstock optredens ooit. Hè? 50 jaar geleden was dat 3-daags uh, festival hè? Love, Peace, Music. Dus uh, nou, ik zou zeggen, kom maar door met je favoriete Woodstock optreden als je die hebt. Uh, denk bijvoorbeeld aan bands als uh, Santana, I It Heat, Creedence, Clearwater Revival, Sly and The Family Stone, Jennifer of Jefferson Airplay in de band, Crosby, Stills, Nash Young, Jimi Hendrix. mag ook iets totaal onbekend zijn. Joe jo Cocker heeft daar ook nog gestaan. De The Who. Als je een plaat hebt van een van die artiesten of ja, toch nog iemand anders die daar heeft gestaan, dan mag je hem doorgeven. 013-534-1344 of facebook.com slash matenlog. En dan zometeen na negen uur, of misschien het laatste half uurtje, dan draaien we de beste Woodstock optredens ooit. Maar voordat we teruggaan naar 1969, right. gaan we even nog even boogie. lekker disco up Silver Connection. Get up and boogie. Zo heet die, Get Up and Boogie. Ik denk uh, mijn favoriete Metallica, samen met uh, The Unforgiven, Enter Sandman, van uh, The Black Album was dat, stukje... Rock'n'Roll! Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Daarvoor uh, Silver Connection, even disco hè, lekker mag op vrijdagavond, Get Up en Boogie. Ja, natuurlijk. ...heb je ieder, uh, ieder jaar aan het eind van het jaar, dan heb je natuurlijk al die eindejaarslijstjes. Er komt er een lijstje van het beste liedje. Een lijstje met uh, de beste albums van het jaar. Maar dit najaar... ja, eigenlijk de laatste twee maanden. Ja, aan het einde van het jaar, dan kunnen we een extra lijstje maken. Dat is namelijk de beste liedjes van dit decennium. De, ja, hoe wil je het noemen... De Tense. Dat vind ik van alle opties, vind ik, die, vind ik dat dan nog het beste klinken. Maar het beste liedje van de jaren tien. Van de afgelopen tien jaar. En iedere week, in het houd niet op, dan ja, gaan we even, besteden we even aandacht aan één van die liedjes. En in dit geval gaan we terug naar het jaar 2015. Voor de lijst die we uiteindelijk gaan maken van beste liedjes van de afgelopen tien jaar. En ja. 2015, Het was toch wel een bijzonder moment, toch? Een bijna acht minuut durende psychedelische track... met een bizarre break in het midden. Twee albums maakten ze voor deze. Currents. Dat was uiteindelijk de derde en de meest succesvolle... waar deze ja, psychedelische band ook mee ja, naar het grote publiek doorstroomde. En uh, ja, het was een doorbraak. De doorbraak voor de band rond Kevin Parker... De band in Impala. Dit weekend dus op Lowlands. En Kevin Parker, hij zei zelf vier jaar geleden over Let It Happen. Ik denk dat dit nummer representatief is voor de manier waarop ja, ik naar muziek kijk en hoe ik nummers schrijf. Want soms is er iets gaande in mijn hoofd en dan breng ik het terug naar de elementaire vorm... In dit geval een simpele loop van niet meer dan één beat. Digitaal, elektronisch, repetitief. En dan laat ik ineens iets uit een totaal ander spectrum van de muziek opkomen majestueuze strijkers, voor mij veranderde de zon daarmee in een soort reis een soort langs flitsend landschap in de vorm van een liedje een van de beste liedjes van de afgelopen uh, tien jaar in dit geval uit 2015 en uh, de komende maanden gaan we ze verzamelen thema Impala en uh, ja, bijna acht minuten lang dus de landenversie, de albumversie van Let It Happen Achter, achter, achter, naar de piep. Er is niemand thuis. Niemand is er. Ze zijn zeker aan het trekken. Laat je boodschappen achter, achter, achter, achter, naar de piep. Hallo? Hallo? Met wie spreek ik? Hallo? Ah! Er is niemand thuis. Laat je boodschap, achter, naar de beep. You know I love that violence that you get around here, that kind of ready-steady violence. How do you do? And the lie when a steady wife sleep in a phone booth. He's just very, very tired of having that same old boring conversation. Just like me, just like you, man is on a notch. Yeah, what you gonna do about it? <laughs> You know I love that violence that you get around here That kind of ready steady violence That violent how do you do The lie when a steady voice, sleep in a fall phone booth He's just very very tired of having that same old boring conversation Just like me, just like you Man it's on a nutshell what you gonna do about it Is it easy? Just to try it is it the same old lie? Well, is it liberating? Just to be so fine Happens all the time You know, I love that violent statue Gallo in the car, it blows down of the marriage, of the socialites, money to another one's land. And I put one where a fuse to stand, yeah. He's just buried a and it's coming from the background. Side round, never even tried round. Nice man if you knew him well. I heard he owned a place called the Liberty Bell, yeah. Well, is it easy? I think I'll try it. Cause it's the same old guy. I find liberate it Just to be so fine Happens all the time What come on? Come on! Come on! Come on! Come on! Een liedje over een tomaat, uh... tomaat, tomaat, tomaat, tomaat. Toma. Uh, Fontaine's DC, album van de week. Het is al uh, een paar maanden uit. Maar je weet, het is uh, qua albums een beetje zomerstop. Vanaf volgende week gaat het weer een beetje weer beginnen. Dus dan hebben we ook weer een nieuwe reportage van de Platenzaak. Dus is, uh, ja, in de zomervakantie hebben we dan altijd... Uh, ja, blikken we terug op het afgelopen half jaar. Kijken wat er uit is gekomen. Wat dan alsnog uh, eigenlijk heel erg goed is. En album van de week uh, mag worden. In dit geval uh, Fontaine's DC. Een beetje ja, punk-achtig. Nieuw-wave-achtig. Uh, een beetje eind jaren 70-stijl. Uh, Dograil. Zo heet dat, debuutalbum van ze, Liberty Bell album van de week. Daarvoor in Palen, een van de beste liederen van het afgelopen nou, tien jaar van dit uh, decennium. Let it happen van uh, dat album Currents. Uh, vandaag is het exact één jaar geleden dat zij overleed. Rita Franklin moeten we natuurlijk uh, iets van draaien. En bij Breek de Week, bij dat Soul Funk programma op woensdag, de woensdagavond. Tussen 9 en 11. Wat dan ook weer komende woensdag terug is van een zomerstopje. Dan draai ik wel eens wat onbekenders van haar. Of in ieder geval wat je minder vaak hoort van Irita Franklin. Maar in dit geval, omdat het de sterfdag is, de eerste. Gewoon even de grote hit. You make me feel like a natural woman. to feel so uninspired Ooh. And when I knew I had to face another day Eerste sterfdag. Um, een jaar geleden exact uh, over, overleed zei. Rita Franklin, you make me feel like a natural woman. Even nog iets nieuws. Something completely different. Dit zijn de regrets. I'm a bit